is goedemorgen luisteraars uh, Pim, dit was ons herkenningsmelodietje. Daar ben jij verantwoordelijk voor. Hè? Wie was het ook alweer? De uh, Hedgehoppers met uh, It's Good News Week. Goedemorgen, Pim. Die doet de techniek vandaag. Goedemorgen. Tegenover mij zit Maya Kop. Die presenteert mee. Een aantal onderwerpen. Ook welkom. Welkom. Ja, dank je. Uh, laat ik beginnen om te zeggen dat, we, dat Nina... die uh, andere uitzendingen wel aanwezig was geweest... heeft besloten uh, te stoppen met uh, zo, uh, Goedemorgen Zandvoort op woensdag... Dat is jammer, maar goed, uh, we hebben toch wel een, een mooi programma samen kunnen stellen. En we zoeken dus eigenlijk ook een uh, vervangster, vervangster. Ja, als ja. iemand die luistert, die zegt, nou ik vind het leuk om af en toe mee te presenteren, dan uh, geef je op bij ZFM en uh, we kijken of daar een, uh, iets uh, mee, te, mee te doen is. We hebben in ieder geval een vrouwelijke techneut, nu, <lacht> dus, die is multifunctioneel, die doet van alles. Ja. Op dit moment niet hoor. Nee, nee, nee, nee dat ja, ja, is niet. even dat je het weet. <lacht> We hebben een vol programma. We gaan zo praten met uh, Roy van Buren van Zandvoort in Zijt. We hebben contact met Gilles Kok over de krant. We praten met uh, een jarige. We hebben een vrijwilliger. Kortom, uh, voldoende nieuwtjes om te blijven luisteren. En we beginnen met uh, de wetenswaardigheden rondom Zandvoort in Site. Maya. Hi, Roy. Met Maria. Hoi. Goedemorgen. Goedemorgen. <laughs> Hallo. <laughs> Hallo. Ja, het was weer een beetje wel. <laughs> ja. Vertel, wat hebben jullie allemaal? Nou ja, we hebben in ieder geval uh, de afgelopen week hebben we best wel uh, veel uh, ja, nieuws ook. Uh, uit politiek land natuurlijk, met Zandvoort kiest. Maar om eerst te beginnen bij Zandvoort is side, We hebben weer iemand weer iets heel moois in het zonnetje weten te zetten. En uh, dat is Elroy. Elroy ja, is, uh, ja, is helaas terminaal. En uh, ja, de, hij heeft ook in de Zandvoortse Courant gestaan. Ja. Ja. En um, ja, ze, ze zijn een crowdfunding voor hem gestart... Uh, om, uh, ja, om hem zijn laatste wens in vervulling te laten gaan... om toch nog een keer lekker op vakantie te kunnen met zijn gezinnetje. En nou staat, uh, staat die uh, teller al op uh, 4.500 euro. Dus dat is hartstikke mooi. Kan nog wat bij, want dan kunnen ze natuurlijk wel een heel super vakantie uh, <tie> uh, krijgen... En ook, um, ja, en ook misschien wel gewoon lekker naar de zon. Wat ze verdienen gewoon in dit laatste stadium van zijn leven. Uh -huh. uh, maar Sanford in heeft hem uh, afgelopen week in het zonnetje gezet. Uh, dat is een vast item bij Sanford gesponsord door Bloemenhuis Bluis. En uh, dan uh, ja, brengen we een bloemetje bij iemand die het verdient. Uh -huh. En um, ja, hij uh, heeft het heel leuk ontvangen. Hij was door Evert Muis. Um, Aangemeld die ook terminaal ziek is. En uh, zij zijn met elkaar in contact gekomen. Dat is een heel mooi verhaal. Via een, een, een, een item bij Radio 2 van NPO uh, 2. Um, bij Gijs Staverman. En hij zag dat op televisie. En toen dacht hij van laat ik die jongen eens opzoeken. En toen wist hij nog niet met wie hij te maken had. En achteraf bleek het ook nog een bekende persoon te zijn... die uh, ook allemaal radio-DJ-werk doet... en allemaal leuke evenementen organiseert. Uh, als hij dat had geweten, had hij nooit contact opgenomen. En hij heeft wel die stoute schoenen aangedaan... en heeft op een hele leuke wijze contact met, uh, met Evert kunnen krijgen. En nu zijn het dikke maatjes geworden... en zijn ze samen ja. een stichting gestart. Dus dat gaat heel veel uh, leuke nieuws de komende tijd opleveren. Nou, mooi. Wat, wat, wat, wat leuk. Waar wat kunnen ze in principe nu naartoe? Uh, nou, via de website van zandvoortinsite.nl, daar staat de link, uh, want het is een hele lange link, wat je aan moet klikken uh, om, uh, dit, uh, ja, om dit uh, te kunnen doneren. Dus uh, dat uh, is te vinden op onze website. Oh, oké, okay. dus we moeten naar zandvoortinsite. Ja. Prima, ja. wat hebben jullie verder nog? Ja, verder ja, er is staat natuurlijk ook uh, een heftig nieuws geweest. We waren natuurlijk allemaal op zoek uh, naar Sam, die vermist werd. Ja. Ja, helaas uh, is hij overleden door uh, ja, dat hij in het water is gevonden in Leidse Vaart. En ja, dat nieuws hebben wij natuurlijk ook gebracht. Wat volop natuurlijk op is gepakt door heel Nederland. Want bekend Nederland heeft er ook aan meegewerkt. Waaronder boven Erfdoorns erven Lieke van Lexmond. Um, maar ja, helaas heeft die zoektocht niets opgeleverd. En ja, opgeleverd dat hij gevonden is natuurlijk. Ja. En ook helaas is overleden. Maar daar zijn wel ook wel weer acties uit ontstaan. Want uh, die acties, um, ja, ze willen langs de Leidse Vaart in Haarlem toch... Uh, ...hekwerk gaan plaatsen. Of in ieder geval, de bewoners willen dat van Haarlem... Ja. ...en omgeving, want het is natuurlijk... ...best wel een gevaarlijk punt. Ja, um, ja en... Um, ...en er is ook een, een, een soort van... ...stille tocht geweest. Dus uh, ja, het was heftig nieuws deze week... Rond, ...rondom Sam. En uh, ja, iedereen uh, is natuurlijk... ...best wel uh, in... Uh, ja. roer geweest van dit nieuws. Ja, en, want uh, het is net zoals in Amsterdam. Als je eenmaal in zo'n gracht uh, verdwijnt... ...dan kom je er niet zo makkelijk meer uit. Nee, en je weet natuurlijk helemaal niet wat de situatie is. En het was nee. natuurlijk hartstikke donker. Ja. Dus uh, ja. En, uh, ja, dus dat, uh, dat nieuws uh, kwam, uh, kwam ook nog even ter, uh, ter sprake en op onze pagina. Want uh, ja, we brengen toch het, uh, het laatste nieuws in deze omgeving. Ja. ja, en tot slot hebben wij ook nog het nieuws gebracht dat uh, ja, het erfrecht loket verhuisd is naar het HDMZ-museum. En uh, dat is een gratis inloopspreekuur van het Erfloket, van Stichting Erfloket. En ja, in uh, 2021 zaten zij steeds in het HDMZ-museum. Maar ja, omdat het HDMZ-museum tijdelijk gesloten is, uh, zijn ze noodgedwongen om naar een andere locatie te gaan. En dus hebben we voor het Zandvoortse Museum uh, gekozen. En uh, het erfloket een uh, rechtloket uh, uh, is in ieder geval uh, maandelijks te vinden in het Museum. Ja. En voor meer informatie kunt u altijd even kijken op erfrechtsloketnl.nl dus, uh, Mag ik even binnenvallen? Want wij hebben in de tweede uur een vertegenwoordigers van het uh, loket. Aan... En ik neem aan Ellen I Joan. Wat komt zo meteen bij jullie langs? Wie? Ellen Joan. Nee, Fleur. Fleur. Fleur. Fleur. Oh, Fleur, die ken ik ook. Ja. ja, die hebben wij zo in de uitzending. Nou, helemaal, helemaal goed. Dus uh, volop, want dat is heel belangrijk... Hè? dat je op het laatste moment van je levensfase... toch alles goed regelt voor de nabestaanden... maar ook voor jezelf, dat je weet dat je het goed achterlaat. Ja. Dus uh, dan is dit loket wel belangrijk om informatie in ieder geval in te winnen. Ja. En Zandvoort kiest. Heeft hij nog iets? Ja, natuurlijk, uh, de deelname van Jong Zandvoort is bevestigd na, na een fout van de gemeente. Ja, gelukkig. En uh, dat, uh, dat is natuurlijk uh, allemaal uh, gebeurd. En dat is natuurlijk allemaal te vinden op zandvoortkies.nl. En uh, verder zijn we op de achtergrond natuurlijk druk bezig met uh, ja, de debatten die er georganiseerd uh, gaan worden. En uh, wilt u daar meer informatie uh, over hebben, kunt u daar ook allemaal terecht natuurlijk op die mooie website sandfordkies.nl. En binnenkort zijn er weer uh, allemaal leuke podcasts te vinden natuurlijk, van de post podcast. En uh, Sandford's site is ook uh, aanwezig geweest om dat te filmen. Dus daar zal ook beeldmateriaal van beschikbaar komen. En is van iedereen al een uh, verkiezingsprogramma bekend? Nog niet van iedereen. Dus daar zitten we op de laatste momenten te wachten. En ja, ook nog het nieuws natuurlijk, GBZ-Zandvoort is onzeker dat ze mee gaan doen met de verkiezingen. Ze krijgen de lijst niet rond omdat er te weinig mensen verkiesbaar zijn gesteld. Ze hopen nog op, een, ja, op dat er toch nog mensen verkiesbaar gesteld kunnen worden die geschikt zijn. Maar op dit moment lijkt het erop dat, ja, dat ze niet gaan meedoen aan de verkiezingen. Nou jammer ja. Maar ja. Nou, ik heb verder geen vragen. Het, uh, Gert, nog iets? Nee, ik weet alleen dat Roy allerlei nieuws voor mijn neus weggaat. Want uh, we hebben Astrid van der Veld zaterdag een goede morgen antwoord. Okay. En het hangt er nog van af of zij deze week nog wel voldoende kandidaten kan vinden. Maar de kans is niet erg groot. En dan horen we zaterdag waarschijnlijk definitief of hun uh, partij wel of niet meedoet. Nou, ik uh, hoop in ieder geval dat ze wel mee gaan doen, want uh, ja, het is toch wel een, een politieke partij die altijd uh, aanwezig was tijdens de verkiezingen. En dan zou het toch zonde zijn als, uh, ja, als het toch op het ja. laatste moment niet door kan gaan. Ja. oké. Okay. Nou, dit was mijn nieuws in ieder geval. Nou. Dus ik wil jullie bedanken. Dankjewel, Roy. Heel erg, ja. En, ja. Heel erg bedankt, of, Roy. Als het goed is, uh, hoor ik jullie volgende week weer. Ja, ja. nou, gezellig. Ja. Dus we kijken er naar wel. uit. Is goed en uh, succes met de uitzending. Doen we. Dankjewel, okay. Roy. Doei doei. Bye. te vertellen dat het thema voor deze uitzending is De Winter. We hebben iedere uitzending wel een thema... waar we onze muziekkeuze aan ophangen. En bij het zoeken kwam ik uh, ja, de four seasons... de vierjarige tijden van Vivaldi tegen. Dat is klassieke muziek. Dat past niet helemaal in ons uh, format. Maar... Ja, een keertje mag wel. Hè? Ja, en dit is zo mooi. Omdat en zo vroeg. Ik, ja, ja dit, dit is precies De Winter zoals ik hem dan voel. Een beetje nostalgisch, een beetje weemoedig. Erg mooi. Night for Kennedy met de four seasons ja. van Vivaldi. Ik vond het toch een moeilijk uh, thema, want ik heb geen wintergevoel eigenlijk, nee. Ja, een beetje melancholiek, denk ik. Nee, sneeuw. Koud, ah, schaatsen. Ja. <laughs> Lekker warm bij de kachel. Ben ja, ben je klaar, <laughs> Maar ja, jij nee, hebt de ja, volgende. Heb, ik heb Marjolein van der Graag van uh, IVN aan de telefoon. Marjolein? Ja, Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb een persbericht van jullie ge uh, gelezen over het buitenspelen van kinderen. Ja, klopt. Kun je daar wat over vertellen, wat jullie doen uh. en... Uh... Waarom? Ja, ja, dat kan ik zeker. Uh, wij zijn uh, deze week uh, de uh, buitenspeelcampagne begonnen. Echt, uh, die campagne heet uh, Hartje Winter. Nu uh, of, uh, valt het... Nou ja, nou ja het, het is best wel winter. Het is nog niet wit buiten, maar nou. het is natuurlijk wel hartstikke winter nu. Die campagne loopt uh, deze hele maand, uh, januari. En dat doen we samen met de uh, kinderopvangorganisaties. En uh, het idee daarachter is uh, dat kinderen van tegenwoordig eigenlijk veel te weinig buitenspelen. Ja. Als je dat vergelijkt met vroeger... Um, spelen kinderen zes keer... minder buiten dan hun opa's en oma's... deden. Zo. En ja, dat... Uh, verschil is best schrikbarend. Ja. Uh, als je bedenkt gewoon dat buitenspelen... Nou ja, sowieso hartstikke leuk is, maar... daarnaast ook gewoon gezond... Uh, goed voor uh, de ontwikkeling, voor de motoriek... Ja. Uh, voor je weerstand. Ja, daar valt van alles over te zeggen. Dus... buitenspelen moet echt heel erg gestimuleerd... worden. En juist ook dat buitenspelen... in de winter. Want in de zomer. Dan is het uh, vaak natuurlijk mooi weer en dan is de drempel niet zo hoog om naar buiten te gaan. En uh, dan is het ook wat minder erg als je dan niet mag gamen van je ouders. Maar um, in de uh, wintermaanden, ja, als het dan regenachtig is of het is koud, dan, um, ja, dan denken ouders ook al veel eer. Nou ja, laat maar. Maar het, uh, het is gewoon heel erg belangrijk dat de we kinderen wel naar buiten gaan. En weet je ook waardoor het komt dat kinderen minder buiten spelen? Is het echt het uh, gamen en zo? Nou ja, het is natuurlijk ja, het, maar het gaat om kinderen van alle leeftijden, dus um, uh, het gamen dat heeft er natuurlijk ook mee te maken, maar dat geldt natuurlijk niet echt voor die kinderen van twee, drie en zo, want we doen het nee. samen met de kinderopvang. Maar het heeft ook ja, als je het vergelijkt met vroeger, er zijn ook ouders die uh, die bij wijze van spreken die midden in de stad wonen en die het uh, het verkeer is toegenomen, die het ook gewoon eng vinden dat hun kinderen buiten spelen. Het is natuurlijk gewoon veel drukker geworden. Dus dat maakt ook het verschil met vroeger. Maar daarnaast inderdaad ook dat er. Er, is, er zijn veel meer andere dingen. Waar, uh, waar kinderen vroeger misschien binnen een paar uh, een paar spelletjes hadden of een set kleurpotloden. Of, nou ja, je kan het wel bedenken, is er tegenwoordig dat is zoveel. Um, wat ze kunnen doen, en een heleboel is daar wel van, uh, heeft te maken met een schermpje, uh, veel telefoongebruik. Ja. Uh, dus uh, ja, dat, dat houdt wel verband met elkaar. Ja, en hoe, hoe willen jullie kinderen overhalen om uh, meer buiten te gaan spelen? Ja, nou ja, het, de kinderen zelf, uh, die kunnen wij dan uh, wat minder makkelijk bereiken, vandaar dat wij uh, samen met de kinderopvang een actie uh, zijn begonnen, mm -hmm. omdat um, ook in de kinderopvang is het best soms een uitdaging, ook voor, voor zo'n uh, zo leidster, leid op zo'n groep om naar buiten te gaan, want ja, als je dan naar buiten kijkt en het, uh, en het regent, dat je denkt, ja goh, pff, nou, uh, we, gaan, we blijven lekker binnen, uh, lekker warm. Dan, is het ook vooral zo dat wij ervoor hebben gezorgd nu dat zij wat, uh, wat handvatten hebben om echt naar buiten te gaan. Dus we hebben een hele, uh, allerlei activiteitenkaarten gemaakt. Waarbij uh, dus leuke opdrachten allemaal staan die ze onder, uh, nou ja, laten we zeggen, slecht, slechtere wereldsomstandigheden kunnen doen. Zoals het uh, dansen in de regen met potten en pannen. En, uh, het maken van een blote voetenpad waarop kinderen dan in de winter uh, wel dik aangekleed, maar op hun blote voetjes uh, buiten kunnen gaan lopen. Om die zintuigen wat te prikkelen. Ja. Um, het uh, vliegers maken en daarmee op een, uh, als, het, als het hard waait uh, gewoon lekker rond gaan rennen buiten. Um, en, uh, er zit een heel verhaal uh, hebben we gegeven om voor, um, uh, voor te lezen bij een kampvuur. Zodat je echt gewoon met z'n allen, uh, ook bijvoorbeeld buiten koken, lekker soep maken met z'n allen op een brandertje, um, echt dat je bewust naar buiten gaat. Het uh, zijn ook wel hele leuke dingen moet ik je heel eerlijk ja, zeggen. Het ja, dansen in ja. de regen met potten en pannen lijkt me geweldig. Ik begin ja. op, op, op dansen in de regen. Ja, ja heerlijk. En dan laat ja. je ook gewoon zien, inderdaad, van... Het is niet alleen maar uh, vervelend dat je nat... want je kan ook gewoon, uh, er ook gewoon een feestje van maken. Ja. En dat is wat we, wat we heel erg willen laten zien. En de afgelopen twee jaar heeft het al gedraaid... als een, uh, een soort proef op verschillende locaties... En uh, daar werd heel enthousiast op gereageerd. En uh, toen is besloten van, nou ja, dit moet eigenlijk gewoon... naar de kinderopvang in heel Nederland. Ja. En, en doen, uh, uh, uh, kun je basisscholen en dergelijke daar ook mee, uh, mee bereiken? Ja, dat... Uh, de, scholen, uh, de scholen zelf, uh, die hebben natuurlijk gewoon wel uh, drukke programma's, maar de, uh, de BSO's zitten er dus wel bij. Je hebt de uh, kinderopvang, dus echt de echte kinderdagverblijven, ja. en dan de BSO's waar kinderen naartoe gaan uh, vanaf uh, vier jaar, dus uh, na schooltijd uh, dat ze hun ouders aan het werk zijn, ja. en die zitten dus wel heel vaak ook gewoon uh, ook in de scholen zelf, ja. dus uh, zo worden ook een heleboel basisschoolkinderen wel bereikt. Ja, ja. En het, ja hele leuke initiatieven. en, en... Uh, doen jullie ook nog wat met uh, de, de, uh, weet het, bijvoorbeeld uh, de, de duinen en bossen en dergelijke? Hebben jullie daar ook uh, projecten voor lopen om ja, ouders zo de... ver te krijgen dat ze wat meer met de kinderen naar buiten gaan? Ja, nee, ik werk natuurlijk bij het Instituut voor Natuureducatie mm -hmm. en um, wij uh, wij verzorgen bijvoorbeeld in uh, alle nationale parken uh, verzorgen wij de educatie. Daar, daar lopen allemaal uh, soort programma's ook, waarbij je leuke dingen leert over, um, over de omgeving, over het nationaal park. Daarnaast uh, bieden wij, um, bedoel, we bieden niet direct iets concreets aan ouders zelf, hoewel je wel als je bij onze web, op onze website zou kijken, dan zie je wel. Um, in jouw buurt, want we hebben allemaal lokale IVN-afdelingen, dus in de buurt kan je dan kijken van goh, wat voor programma's zijn er uh, en uitjes in de natuur worden er dit weekend wellicht georganiseerd. Want in allerlei, uh, op allerlei locaties hebben we excursies die bijvoorbeeld dat een IVN-gids uh, je meeneemt uh, het bos in om te laten zien van goh, uh, als je geïnteresseerd bent in bomen, van uh, wat is dit, bijvoorbeeld paddenstoelen, excursies, we doen van alles. Ja. Um, en uh, dus, dus, daar, dus mensen die geïnteresseerd zijn in natuur en graag met hun kinderen naar buiten willen, die kunnen echt op de website van IVN uh, terecht uh, om ook echt op, op de locatie waar zij uh, vlakbij in de buurt zitten, uh, te kijken van, goh, vindt er wat leuks bij mij in de buurt plaats? Alleen moet ik dan voor dit moment wel een soort van slag om de arm houden, omdat we natuurlijk nog midden in een lockdown zitten. Ja. En um, ja, best er, er het afgelopen uh, twee jaar best wel heel veel uh, helaas niet is doorgegaan. Ja, jammer hè? Ja. Ja. En Gert had nog een vraag. Ja, ik vroeg me af wie, welke opvanggelegenheden in Standvoort hebben zich al aangemeld voor dit initiatief? Ja, dat, uh, dat moet ik bekennen dat ik dat helaas niet zou durven zeggen. Want dat had ik even moeten nakijken uh, vandaag. Maar um, ik uh, liep net nog uitgebreid met mijn eigen honden in het park. En uh, dat is er uh, helaas niet van gekomen. Maar okay. al, ik, ik kan wel zeggen dat... Um, Eigenlijk in heel Nederland, in alle regio's... dus ook in Zandvoort, daar ben ik van overtuigd... hebben uh, allerlei kinderopvangorganisaties zich aangemeld. Dus ik, um, ik heb het de afgelopen dagen al heel veel nagekeken... Uh, op, op verschillende locaties. En ik ben ervan overtuigd dat, uh, dat in Zandvoort ook... Uh, echt meerdere organisaties meedoen... en waarschijnlijk ook wel wat gastouders. Want er zijn ook wat particulieren die zich hebben aangemeld. Dus mensen die thuis uh, kinderen uh, ontvangen... Mm -hmm. En um, zij. Uh, ja, nou ja, er zitten ook over, verspreid over het hele land. zitten er wel honderden gastouders ook bij. Maar als er nu een luisteraar is die in die buitenschoolse opvang. of in het onderwijs zit. en dit een leuk initiatief vindt voor zijn of haar kinderen. Uh, kunnen ze zich opgeven? En dat doen ze via de site van IVN? Nou, ze kunnen zich. De, uh, de aanmelding is al gesloten in december voor dit jaar. Maar mochten ze nu denken van. goh. Um, uh, het klinkt gewoon hartstikke leuk. En hoe kan het toch dat wij dit hebben gemist? Dan zou ik zeggen, van, zorg dan zeker dat je er volgende winter bij bent. Want uh, dit keer uh, uh, draait Hartje Winter de campagne voor het eerst. Oké. Okay. Okay. Dank je. Nou. wel. Hij, het klinkt echt geweldig. Ik vind het echt uh, superleuk. En bedankt ja, nou, voor, fijn het, om uh, te horen. voor het interview. Ja, graag gedaan. Okay. Succes met jullie programma. Gaat lukken, dank u wel. Oké, okay. ja, daar. Dag. Lang zal die leven, lang zal die leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hippie-pip, hoorah! Hippie-pip, hoorah! Hippie-pip, hoorah! Lang zal die leven, lang zal die leven, lang zal die leven in de gloria. In de gloria, in de gloria. Karim. Goedemorgen. Overdonderd? <laughs> ja, zeker. Ja. <laughs> Zo mooi ben je nog nooit toegezongen. Nee. Zeker. <laughs> zeker. Heb je mij ook gehoord? Ik ben vast ja, van konen. <laughs> Het mooiste begin van een interview, denk ik, uh, wat ik tot nu toe uh, in mijn politieke carrière heb meegemaakt. Ja, dat, dat blijft ook lang zo. Zeg, moet je horen, uh, je bent... Um, uh, vorige week, toen we met elkaar spraken voor de, voor de podcast, voor de opname van Zandvoort Kiest, vertelde jij dat je jarig was. Uh, cool. Je was tot op dat moment nog steeds de, het jongste raadslid. Dat blijft ook zo nog? Ja, dat blijft nog steeds zo. In ieder geval deze periode. En, en, en, je hebt naar alle kandidaten al bekeken. Er zit niemand bij die nu jonger is dan jij. Uh, klopt, maar er zijn ook nog een aantal partijen waarbij volgens mij de lijst nog niet uh, bekend Precies. is. En ik verwacht eigenlijk bij Jong Sandport wel een zou, nog jonger iemand. Zou je mogen aannemen? Je bent 28 voor de goede orde. Uh, nee, ik, ben, ik, uh, ik was 28. Ik ben uh, sinds dit weekend 29. Oh, Oké, okay. je was wel jarig geweest. Ja. we hebben met elkaar gesproken heel even. En ik heb begrepen, je hebt, je komt. je hebt een Egyptische vader. Uh, heeft dat nog enige invloed op de wijze waarop je een verjaardag viert? Uh, nee, eigenlijk niet echt, uh, als ik heel eerlijk ben. Uh, de, ik ben hier uh, in, in, uh, nou, niet in Zand maar in Haarlem geboren. Uh, dus ik vier eigenlijk mijn verjaardag vooral uh, lekker op zijn Nederlands. Uh, als het kan, het, kring, uh, het kringetje is erbij, de hapjes op tafel. Uh, wel misschien af en toe een lekker Arabisch hapje. Want dat is wel fijn als je uit meerdere culturen bestaat. Dan heb je en de hutspot en... Uh, en de heerlijke Arabische, Arabische hapjes die je, die je kan verzinnen. Dus dat is, dat is top. En hoe, hoe was je verjaardag? Heb je leuke uh, cadeaus gehad? Leuke cadeaus zeker. Uh, de verjaardag was wat minder, want uh, na ons interview ben ik in uh, contact geweest met iemand die corona heeft gehad. Wow. Dus ik heb uh, mijn verjaardag in uh, quarantaine doorgemaakt. Wel uh, lekker rustig hè? He? Ja, heel erg rustig. <laughs> ik ben nu nog in afwachting van een uh, negatief testresultaat maar ik voel mezelf uh, kip lekker. Ja. Uh, en alles af te stellen ook echt dus dat is uh, dus daar, daar heb ik vertrouwen in. Ja. Nee ja, en voor de rest, uh, mijn vrienden die, uh, die hebben me een beetje bezig gehouden. Gelukkig heb je nu ook uh, de digitale kanalen, zoals uh, bijvoorbeeld uh, een Teams of een Zoom. Uh, en uh, ik heb toevallig ook nog een, een Playstation staan, dus die kon ik ook wat meer gebruiken deze, <lacht> deze dagen. Leuk, je komt de tijd wel door in ieder geval. Zeker, dat is geen probleem. Nee, Het mooiste cadeau voor jou zou nog moeten komen... dat zijn een eclatante verkiezingsoverwinning. Ja. In maart, maar goed, dat is nog een paar maanden verder. We gaan het zien. Nou, ik weet niet of je nog activiteiten op de rol hebt staan voor je verjaardag. Denk het niet, hè? Want de quarantaine geeft weinig ja, ja. mogelijkheden. Ja, en uh, sterker nog, zolang er uh, ja, geen nieuwe maatregelen zijn... Uh, is het ook een beetje moeilijk om een, een verjaardag op, uh, op een normale manier te vieren. Kijk, je wilt nooit kiezen tussen je vrienden. Um, en en dat, dat, dan liever, stel ik het liever uit mijn verjaardag dan dat ik het op dit ja. moment vier. Ja, ik denk dat het ook voor de gezondheid van een ieder uh, veel beter is om dat, uh, ja. om dat zo te doen. En volgend jaar ben je weer jarig hè? Daarom, dat is het, als het <laughs> goed is en uh, allemaal een goede gezondheid blijven, dan kun je dat uh, dubbel en dwars uh, inhalen in, in de jaren die hierop volgen natuurlijk. Hey, je had een verzoeknummer aangevraagd, ik ben even vergeten wat het ook alweer was, want dat gaan we nu draaien. Another law no. van Tom. Uh, Oh ja, en, en waarom heb je dat gevraagd? Heeft dat een speciale herinnering bij jou? Uh, nou, geen speciale herinnering. Ik weet nog uh, in het vorige gesprek dat ik met jou had, dat ik, heb ik een nummer van Coldplay gekozen, ja. Maar ik heb toen ook van jou gezegd dat ik het lastig vond kiezen tussen, tussen twee nummers. Nou, de ene nummer was Coldplay, wat de favoriet nummer van mij is, met uh, de, de, de, de, wat ik daar al uitlegde. En Another Love van Tom O'Dell vind ik echt een nummer dat heel erg mooi wordt opgebouwd. Het begint heel klein en, en, en heel fijn. En het wordt uiteindelijk best wel heel erg bombastisch en groot. En uh, de, de, de, de tekst is mooi, de, de muziek is mooi. Het begint dat op de piano. Dus dat vind ik echt... Uh, ja, het is gewoon een heerlijk nummer om naar te luisteren. Waar ik, ondanks dat het misschien een beetje een zielig klinkend nummer aan het begin is, ik heel veel energie en blijheid uiteindelijk uithaal. Nou, ik, we begonnen ook een beetje zielig met de winter van Nigel Kennedy. Of een beetje zielig, een beetje nostalgisch. Ik moet je eerlijk zeggen, ik ben een grote fan van muziek... maar dit nummer ken ik niet, dus ik laat me verrassen. Moet je het zeker doen. dat ga ik je ook zeker verrassen, denk ik. Oké, okay, bedankt. En een prettige hey, dag. Werk. Hetzelfde. Jo, dag. Hoi.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 Oh, my tears have been used up On another love, another love Oh, my tears have been used up.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 Oké, okay, graag hey, gedaan. Bedankt daar.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 Ja, dus straks om 1 uur. Ja, dat dan weer wel. Het is wel een, <laughs> een lastige tijd voor veel mensen, maar uh, mocht je een nachtdienst hebben, zaterdag, oh, dat is werk, een goede, hè, ja. dan is dat natuurlijk uh, de perfecte tijdstip uh, om te luisteren. Dus en, hem af, uh, volgende week zou ik zeggen. En als je nou eens heel wild gaat doen en met nummer 1 beginnen. Hè? Ja, dat zou wel leuk zijn, maar dan is de verrassing er alweer snel af. Hè? Dat is waar, ja, <laughs> dan, dan, dan weer afhaaken, ja. <laughs> af, dus moet je afmaken. Als je snel af. Je bent al een hele professionele radiomaker. Hè?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 Bekendheid gekregen met de uh, vroegere band Allergy. Nou, misschien weten de fans dan wel over wie ik het heb. Oké. Okay, ik dit yeah. niet dan nog even geeft. En hij, hij heeft ook uh, gespeeld uh, met uh, Vengeance, uh, gitarist. en uh, nu uh, Arion, uh, muzikalist. Ah, okay, uh, Arjen yeah. Lucassen, waar ik eerder ook al eens een uh, programma yeah. aan heb gewijd. Dus uh, ja, die twee kennen elkaar. Dat dus is wel leuk yeah, uh, die we dat ik uh, ja. deze man heb mogen spreken. En uh, het interview heeft uh, ruim twee uur geduurd. Dus ik heb een hoop knip- en plakmateriaal nu. Uh, voor de boel. <laughs> ik <laughs> weet ik wat dat is, ja. ik de muziek ja. draaien. Dus tot zodoende, ja. <laughs> Oké, okay, hartstikke bedankt. We zijn heel benieuwd. En uh, we spreken hier ja, volgende week weer. Yes zeker. Dan ben ik weer van de partij. Heel veel succes met de uitzending. Bedankt, tot ziens. En Hoi. bedankt, tot ziens. Hoi. Bye. Fan we FM. Door met jou? Ja. Het ZFM radioprogramma op de woensdagavond. Waarin een echte fan twee uur lang zijn of haar favoriete groep of mag mag laten horen en toelichten. En nu we toch met muziek bezig zijn, gaan we gewoon door met het programma van Pim Groof. Ja. Die heeft iedere woensdagavond afwisselend een fanzone of een bekrochte. Klopt. Wat wordt het vanavond, Pim? Vanavond is het uh, FanFM. Uh, dat is weer een hele speciale uitzending. Want dan gaan we samen met jou gaan we, uh, naar de nummers luisteren... die de mensen die jij hebt geïnterviewd uh, op basis van je podcast uh, hebben uitgekozen. Ja, dat wordt een hele mooie lijst. Vond zeker, ik. inderdaad, ja. ja. Heb je al dus... een beetje gezien wat, uh, wat, we wat we gaan draaien vanavond? Ja, dat heb ik zeker gezien. <laughs> Moet ik even kijken. Er zitten wel mooie nummers bij, hè? Er zitten hele mooie nummers bij, inderdaad, ja. ja. Zijn jullie live aanwezig? Ja. ja. Nee, wij zijn live aanwezig. Ja, wij zijn live zijn aanwezig. aanwezig ja. Ja. Ah, okay. En ja. ik ga, als het goed is, heel kort aangeven waarom die persoon dat nummer heeft gekozen. Oh, dat heb je ook steeds gevraagd? E ja, en ik heb het ook genoteerd. Ik heb Grote lijnen weet ik nog wel waarom Jan Lammers zijn script heeft gevraagd. Okay. En waarom ja. al het kalf zijn uh, keuze heeft gemaakt. Daar kan ik wel voor een deel toelichten. Oké, okay, ik ben heel benieuwd. Ja. Maar ik heb alle nummers verzameld en die gaan we vanavond gezellig samen draaien. Dus ja, ik, we gaan er een leuk en weer onderhoudend programma van maken. Ja, heel ja. goede muziek, sowieso. Heel goede muziek. Ah, Oké, okay. okay, ja. en dan draaien we tot het nieuws nu even uh, Angel met de Wintersong. Tot zo. Tot zo. Nights on